9 uur. Mark hokken met het NOS Journaal. Mensen met een OV-abonnement die vanwege de coronamaatregelen niet met de bus en trein mochten reizen, moeten hiervoor worden gecompenseerd. Daarvoor pleit OV-ombudsman Bram Hansma in zijn kwartaalrapportage. Van maart tot juni was het openbaar vervoer alleen bedoeld voor mensen met zogenoemde vitale beroepen. De ombudsman zegt dat abonnementshouders soms honderden euro's per maand betalen voor OV. Vervoerders zoals de NS boden reizigers wel de mogelijkheid... hun abonnement per direct aan te passen door de veranderde situatie. Het is niet duidelijk hoeveel mensen hiervan gebruik hebben gemaakt. Er zijn zorgen over de testcapaciteit in de herfst. Het landelijk coördinatieteam Diagnostische Keten... dat de voorraad van de coronatests regelt... zegt in het AD dat er nu nog genoeg testmateriaal is... maar dat er vanuit het buitenland veel concurrentie is... Ook wordt er rekening mee gehouden dat er in het najaar veel meer getest moet worden, omdat er dan meer mensen met verkoudheidsklachten rondlopen. Momenteel worden er in Nederland 20.000 mensen per dag getest en in het najaar kan dat oplopen tot 70.000.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 Farmaceut Janssen Vaccines uit Leiden begint in september met een proef van een coronavaccin in Nederland, Spanje en Duitsland. Er loopt al een test in België en de VS, waar Janssen sneller toestemming kreeg om te testen op proefpersonen. Vanaf september mag dat ook in Nederland, zei de farmaceut tegen Nieuwsuur. Het weer, af en toe zon en vooral in het oosten en noorden kans op een enkele bui. Aan zee staat een krachtige wind. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 23 in het zuidoosten. Morgen hetzelfde weer met wat minder buien. En daarna zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er dus staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer Een kilometer of vier, maar wel met ruim een half uur vertraging. Want de oorzaak van die file is een ongeluk op de A10 Zuid. Ook op de A10 staat het natuurlijk vast. En op de A10 Zuid bij Amsterdam Oud zuid is de weg nog steeds dicht. Je kunt natuurlijk uh, omrijden richting Amsterdam. Rijden om vanaf knooppunt Badhoevedorp over de A9 en de A2. Sta je al in de file, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, mag jij. ik ben met de gang die de gister ook was, oh, die de gister ook was Maar baby, kom me See Ik, ik, ik ben met die tijgers. Tijger, tijger, tijgers. En we hangen niet met liars. Liar, liar, liar. Zay x die. Dude Day besides, and she'll tease you, she'll unheal you. No, do you? Just right here.